Roger Kistra, een hoorspel geschreven door Peter van Gestel. Voorzichtig, je schaar bij te veel. Deze heg is niet zijn vijand. Het spijt me, heer Roger, ik dacht er even niet bij na. Nou, om eerlijk te zijn, ik dacht aan een zeker iemand die te veel belasting van me de vraagt. Deze heg moet eruit gaan zien alsof er nooit een schaar aan te pas is gekomen. Ah, wees zo goed en kijk straks even naar de Paarse tulpen. Ze zien er een beetje verwaarloosd uit. Als een groepje oude mannen die het koud hebben. Ik zal die stakkers wat water geven, heer Roger. Ik denk niet dat ik niet tevreden over je ben, François. Oh, de tuinen zien er prachtig uit. U werkt, heer Roger. Ik doe alleen maar wat u zegt. Een tuin, François. Een tuin moet eruit zien als een plaats waar de mens zijn eigen aard kan overwinnen. Hij mag nooit ijdel zijn. Want ijdelheid hoort alleen bij mensen. We moeten hem zo verzorgen, dat hij de indruk maakt nooit verzorgd te worden. Een harmonie waarvoor de natuur zelf heeft gezorgd zonder dat mensen er iets in te zeggen hadden. Ik geloof, François, wanneer ik door deze tuinen loop, dat alles wat ik in mijn leven heb meegemaakt een tussenspel is geweest. Ach, u bent zo geleerd, heer Roger. Ik begrijp u niet. Ja, ik kent Latijn, Grieks, Spaans, Duits, Frans, Italiaans en Vlaams. In zeven talen kan ik dus tegen mezelf zeggen... ...je bent dom, je weet niets. En daarom, beste François, daarom houd ik zoveel van deze tuinen. Het is mijn werk om deze tuinen mooi te houden. Ik verdien er mijn brood mee... Ik ben hier geboren, François. Toen ik jong was, toen hield ik ook van deze tuinen. Ik verzorgde de bloemen en ik was bedroefd wanneer ze verlepten. Of als ik de strijd tegen het onkruid verloor. En nu ben ik een oud man. Ik heb veel gezworven in mijn leven. Ik heb de mensen leren kennen. Maar tenslotte ben ik weer teruggekeerd. Meer als een kind dan als een wijs oud man die tot inzicht is gekomen. Maar ik heb er vrede mee. Wijsheid laat ik nu aan anderen over. U komt met water, heer Roger. Is het water schoon, Pieter? Dat er drijft geen vlieg in. Zet het dan maar neer. Jij vindt mij maar lastig, Pieter. Maar ik verafschuw nou eenmaal onrein water. Ieder mens heeft zijn eigen aardigheden. U moet s'nachts niet schrijven, heer. Het kaarslicht is niet goed voor uw ogen. Het verlicht precies dit vel papier. Dat is voor mij voldoende. U moet het zelf weten. Al dat geschrijf, het is nergens goed voor. Mijn naam is O.G. Gislain de Buusbeck. <laughs> Moet ik nog zo mijn herinneringen beginnen. Het is een ijdel begin, alsof de rest wat volgt alleen maar de bedoeling heeft die eerste zinnen triomfantelijke betekenis te geven. Toch is mijn naam Roger Gislain de Buzbek Wanneer je naar buiten kijkt, Roger Gislain, dan zie je de streek waar je bent geboren en waar je ook zult sterven: Buzbek En daar in de verte zie je een jonge man lopen, een jonge man die je behoorlijk bekend voorkomt. Hij houdt van de tuinen en van de bloemen. Hij kijkt om zich heen. Je zou zeggen, hij ziet er wat terneergeslagen uit. En achter hem loopt de hooggeleerde Erasmus, een vriend van zijn vader, en voor een paar dagen dienstgast. Oh niet zo snel. Ik kan je haast niet bijhouden. Zo, je staat eindelijk stil. Ik ben een oud man, denk eraan. Ik hoef daar niet aan te denken. Ik weet dat helemaal vanzelf. Het zijn mijn laatste dagen hier, Hooggeleren Erasmus. Over een week vertrek ik naar Leuven, naar de universiteit. Het bedroeft mijn vader niet dat ik van deze tuinen houd, maar... Hij vindt het tijd worden dat ik wat ga leren. Voor iemand die alleen van bloemen houdt is volgens hem geen plaats in deze wereld. Je bent nog jong, Roger. Wees daar blij om. Wie jong is, is lichtzinnig. Het zal niet lang meer duren of je bent volwassen en redelijk geworden. Maar toch, één troost. Later, als je oud bent geworden, keer je weer terug naar die kindertijd. Dat is maar goed ook. Wat zeggen de mensen niet van oude mannen... Dat ze wartaal spreken en hun verstand hebben verloren. Natuurlijk, ze zijn weer een kind geworden. Want een kind zijn, is dat iets anders dan waartaal spreken en onverstandig zijn? Hun dwaasheid maakt hen aantrekkelijk, maar vooral benijdenswaardig. Van een kind dat zo wijs is als een volwassene moeten we niets hebben. En verder, wie zou kunnen omgaan met een grijsaard wiens geest en inzicht net zo zijn gegroeid als een levenservaring? Geen mens, toch? Dat zou een onmogelijke oude man zijn, die spraatjes ons alleen maar wanhopig zouden maken. Maar ze lijken helemaal niet op elkaar, oude mensen en kinderen. Niet waar, niet waar. Ze lijken sprekend op elkaar. Ze hebben wit haar en geen tanden. Ze zijn klein, ze houden van pap, ze kwetsen maar raak, ze zijn onhandig en vergeetachtig. Maar jij, OG, jij bent geen kind meer. Jij gaat nu naar Leuven om te studeren. Ja, ik zal deze tuinen missen, hooggeleerde Erasmus. Wat kunt u mij voor raad geven? Ik geef jou geen raad, beste OV. Ik zou kunnen zeggen, wees altijd eerlijk, zeg wat je vindt, durf altijd voor je mening uit te komen. Maar dat zou een heel gevaarlijke raad zijn. En als ik je zou zeggen, denk eraan, vleierij is peper en zout voor de samenleving... dan zou ik een cynische oude man zijn naar wie niet geluisterd mag worden... Het liefst zou ik hier in Boesbeck willen blijven. Ik ben niet zo nieuwsgierig naar de rest van de wereld. Vreemd, vreemd. Jonge mannen dromen zelfde van een teruggetrokken leven. Jij bent de zoon van een edelman, of je... ...een niet zo rijk en niet zo arm edelman. Daarom ben je voorbestemd om een dienaar van koningen of keizers te worden. Welke koningen? Bedunkt hier in Europa heb je kus genoeg. Maar maak je geen illusies... Op een goede of misschien kwade dag zal een of andere koning ingelicht worden over jouw kwaliteiten, en aangezien zo'n hooggeplaatst persoon talloze zorgen kent, zal hij je gauw een slecht betaald baantje geven en je tot zijn dienaar maken. Maar denk eraan, Oger, val koningen nooit te veel lastig met wijsheden, vertel ze nooit de waarheid, tenminste niet de hele waarheid, want weet je waarom een koning zo van zijn hof naar die vertelt dan op ernstige toon de ongevaarlijkste onzin en op grappige en speelse toon de verschrikkelijkste waarheid. Wat kan de koning anders doen dan om hem lachen? Maar de waarheid uit de mond van een van zijn raadslieden is voor de koning vaak hoogst onaangenaam. Als ik afgestudeerd ben, keer ik terug naar Boesbeck, hooggeleerde Erasmus. Dan zal ik me weer in mijn tuinen gaan wijden. En s'avonds zal ik bij Kaarslicht <gacht> uw werken lezen... Een bescheiden ideaal, Roger. Oh maar zo bescheiden dat het bijna brutaal is. Maar kom, ik wilde je niet ongerust maken. Het leven zelf zal het je allemaal wel leren. Vertel me eens wat over deze tuin. Dit bloempje hier, dat zo hulpeloos in de wereld staat, met een zo eenzame schoonheid. Vertel mij eens, hoe heet deze bloem? En toen ging je naar Leuven, Ogie, om te studeren. Vijf jaar bleef je er, een hele tijd. Urenlang, nee dagenlang, zat je over zware boeken gebogen. Luisterde je naar wijze en minder wijze professoren. En werd je er wijzer van? Je vergaarde kennis, meer niet. Je bleef stil en verlegen. En als het even kon, draaide je de mensen en stadje je de rug toe. En ging naar buiten, naar de bossen. En de stilte van de natuur. Je legde er maar bij neer dat je wel nooit zou veranderen. Tot op een dag toen je weer eens was weggevlucht, zag je een jonge man die zijn degen had getrokken en vervaarlijke bewegingen maakte. Maar hij was alleen. Het leek wel alsof hij tegen een boom vocht. met zijn pinedoep. Ja, vooruit, ...trek die roestige zwaarden van jullie en laat het zien wat je kan. Ah, niets, niets zelf van jullie heen laten. Dat is het natuurlijk. Jullie vechten alleen maar voor geld, hè? Ellendige huursoldaten. Tegen wie vecht u? Kan ik u helpen? Wie is dat? Wie is daar? Meneer? Wat komt u hier doen? Wie bent u? Op wie bent u zo kwaad? Ik zie niemand. Meneer, u hebt een gevecht gezien dat u niet had mogen zien. Ik volg tegen Spaanse soldaten. Vecht u nooit tegen een onzichtbare vijand omdat de zichtbare te sterk is? Huh? Het luchtje op. Ja, je moet toch iets met je woede doen? Ah, bent u een Spanjaard? Lijkt u uw degen en laten we vechten. Ik ben geen Spanjaard en ik draag geen degen. Maar wat hebt u tegen Spanjaarden? Een privézaak, meneer. Het gaat u niet aan. U ziet eruit als een student. Uw naam? O.J. Gislein de van Adel? Ook dat nog. Ik ben uh, Willem Kwakelbeen. Ik studeer zo'n beetje medicijnen. Mijn vader is koopman. Wel rijk, maar met voorouders die alleen op schoenen droegen. Hoe vond u mijn stijl? Uw stijl? Mijn stijl van schermen. Zeg er iets van. Ben ik doortassend genoeg? Dat spijt me. Ik heb geen verstand van schermen. Zal ik jouw schermen leren? O, je van ik weet niet wat. Jij ja, ziet er een beetje bleek uit. Wat is dat voor een dik boek dat je met je mee torst? Uh, wat wilt u weten? De naam? Dit is een uitvoerige verhandeling over planten en bloemen. Zeg dat nog eens? Een uitvoerige verhandeling over planten en bloemen. En wat moet je daarmee? Uh, ik wil het gaan lezen. Enkele bloemen die erin worden behandeld wilde ik vanmiddag gaan zoeken. Je meent het niet. Het zal wel enige tijd duren, maar sommige bloemen lijken zo op elkaar dat je al gaf gist. Geef ze hier het boek. Hou mijn degen eens even vast. Nee, niet bang zijn, dan zou je geen kwaad doen. Een uitvoerige verhandeling over planten en bloemen. Het staat terecht. Hoe is het mogelijk? <laughs> Jij ziet eruit als een priester die een kousenband in zijn handen houdt. <laughs> Ach, wat kunnen jou die bloemetjes schelen? Ze groeien heus vooral als wij er niet op letten. Alsjeblieft, uw degen. Alsjeblieft, je boek. Ik groet u, meneer Kwakelbeek. Hé, hey, hey, niet zo snel. Hoor. Kan ik u nog ergens mee van dienst zijn? Ik wilde met je praten. Bleek planten plantenbegluurder. Gewoon wat praten een hmm. verhandeling over vrouwen en hun vaders. Weet je wat mijn moeilijkheid is? Auger voel ik zelf eens even aan, wil je? Ja? Auger de Busbeck. Aha, weet je wat mijn moeilijkheid is? OJ, Giselaine de Busbeck. Maak me toch al kwaad? Er hoeft maar dat te gebeuren. En ik trek mijn deeg al. Maar, ja. Ik ben ook dit te teerhartige. Ik steek niet graag een scherp voorwerp in een levend wezen. Wat moet ik dus doen? Heel eenvoudig. Moet me niet te al kwaad maken. Waarom gooit u uw deeg niet weg? Nee, nooit aan gedacht. Daar zeg je zoiets. Af en, toe en wanneer ik de tijd op, zal ik daar het voor en tegen overwegen. Nu heb ik andere dingen aan mijn hoofd. Doña Isabella. Ah, oh, ze is op het ogenblik hier in Leuven. Haar vader is hier een opdracht van keizer Karel. Weet je wie haar vader is? Don Pedro Lasso de Castilla, ridder in de orde van Santiago. Oh, alsjeblieft. Spreek die naam niet zo luid uit. Mijn degen krijgt er je van. Het is een Spanjaard. Ik heb zijn dochter Doña Isabella één keer gezien, één keer te veel. Ze heeft me één seconde aangekeken, vandaar hopeloos verliefd ben ik niet. Ik droom sinds die dag van haar, ik eet niet meer, ik drink... Nou nee, dat is niet waar. Ik ben verschrikkelijk verliefd, beste Oje Gisla. Hé, huh. hey, dat is wel even iets anders dan bloemetjes zoeken, hè? Huh? In ja, gisteren, in gisteren besloten ik haar een bezoek te brengen. Ik liep naar het huis van de burgemeester waar die hele Spaanse kik logeert. Tegen de een of andere domme ijdele kapitein zei ik dat ik Dona Isabella persoonlijk een door mijzelf geschreven bundel slechte sonnetten, maar daar wil ik het nu niet over hebben, wilde overhandigen. En wat zei die man? Wat zei hij, die verschrikkelijke Spaanse ambtenaar? Mag ik u er even op attent maken dat u uw degen weer hebt getrokken? Oh, uh, uh, nou, neem me niet kwalijk, dat ging vanzelf. Die kapitein zei zonder meer. Doña Isabella heeft geen belangstelling voor de sonnetten van de een of andere Vlaamse boer, u begrijpt. U trok uw degen. Hij sprong uit jezelf in mijn handen. Voor ik één beweging kon maken, pakte tien Spaanse soldaten me op, tokkte mijn hoed over mijn hoofd en tapte mijn plein af. Wat deed ik daarna? Ik schreef haar vader, Don Pedro, een keurige brief. Ik besteedde er niet minstens een kwartier aan begin ik hem voorstelde zijn dochter Doña Isabella het verrukkelijke Vlaamse land te laten zien. En wat schreef hij terug? Hij schreef... ...geachte heer, mijn dochter heeft buiten Spanje altijd last van een ondraaglijke hoofdpijn. Het spijt me, dat was alles. Hoofdpijn? Hoofdpijn, dat moet men het hoofd beten met enkele geneeskrachtige kruiden. Dat helpt. Soms. Als hier honderd Spanjaarden zouden staan, ik zou ze alle honderd bestrijden... Ja, gelukkig staan hier geen honderd Spanjaarden. Hmm. Nu ik jou zo zie met je blikken gezicht in vervelende manieren... ...krijg ik opeens een idee. Luister. Die hoofdpijn van Doña Isabella... ...heeft me op het idee gebracht. Hans, senor, waar bent u naartoe? Ik ben dokter Desiderius Lambertus uit Brussel. Uw meester, Don Pedro Lasso de Castilla, heeft me gestuurd om met enige geneeskrachtige kruiden... de kwalijke hoofdpijnen te verdrijven die het lieflijke hoofd van Dona Isabella, zijn dochter, maar al te vaak plagen. Het spijt me, senor, maar Don Pedro, die op het ogenblik in Brussel verblijft, heeft me daar niets van verteld. Heeft me wel gezegd dat Dona Isabella niet losgevallen gevallen mag worden ja, Isabella wordt lastiggevallen door hoofdpijn. Waarom zorgt u er dan niet voor dat haar hoofdpijn verdwijnt? Dat ligt niet in mijn macht, senor. Maar het ligt wel in uw macht mij door te laten... en zodoende op indirecte wijze weliswaar haar hoofdpijn te verdrijven. Spijt me, senor. Ik kan u niet doorlaten. Don Pedro Lasso de Castilla. Het spijt me. Hoewel ik een trouw dienaar ben van de medische wetenschappen... en u graag wil een soldaat mij de toegang... Uw dochters hoofdpijn kan ik niet van een afstand genezen. Het spijt me, het spijt me. Ik groet u, kapitein. Ik zal Don Pedro vertellen hoe goed u zijn belangen behartigt. Wacht uh, even, senor. Ik vertrouw u. Don Pedro moet vergeten zijn mee in te lichten. Wilt u met mijn me volgen? Met genoegen, kapitein, met genoegen. ...gesloten houden. Wie is daar? Er is hier iemand voor u, Donja Isabella. Ik had u gezegd de deur niet te openen. Neemt u mij niet kwalijk? Ik had u niet verstaan. Het wordt tijd, kapitein, dat uw oren even scherp worden als u zwaard. Wat wilt u? Dr. Desiderius Lambertus is hier. In opdracht van uw vader. Als hij hier is in opdracht van mijn vader, moet hij onmiddellijk weer weg gaan. Ik ben Dr. Desiderius Lambertus, Donja Isabella... U bent geen Spanjaard. Ik ben een echte Vlaming. Maar, mijn vader... Oh, u kunt gaan, kapitein. Ik wil graag alleen zijn met de dokter. Heeft mijn vader u gestuurd? Een Vlaming. Dat is bijna niet te geloven. U bent de eerste buitenlander. De eerste niet-Spanjaard. Met wie ik alleen in een kamer ben. Uh, hoe is dat, geen Spanjaard te zijn? Ik weet het niet. Ik, ik ben nog nooit een Spanjaard geweest. En waarom heeft mijn vader u gestuurd? Uw vader heeft me gestuurd om uw hoofdpijn te verdrijven. Hoofdpijn? Wat is dat? Maar het is uh, wel een onaangenaam gevoel in het hoofd. Uh, wat is ook alweer de definitie voor pijn? Het is vervelend, dat is zeker. Hier, pijn? Uh, ja, daar. Maar daar heb ik nooit pijn. Wie heeft u dat gezegd, signor? Uh, uw vader... Wat weet mijn vader van mijn hoofd? Wie bent u, signor? Ik ben dokter Desiderius Lambertus. Waarom kijkt u mij niet aan? Uh, ik heb wat geneeskrachtige kruiden meegebracht. Wat wilt u met die kruiden? Ik wilde ze vochtig maken en uw hoofd ermee betten. Oh, en dat in opdracht van mijn vader. Wie bent u, signor? Ik ben jeetje, is aan de busbek. Wat gaat u doen, donje Isabella? Ik ga de kapitein waarschuwen. Over een half uur zult u onthoofd worden. Dat zou wel even iets anders zijn dan een beetje hoofdpijn. Ik begrijp het. U houdt me niet tegen. Ik ben een bedrieger. U hebt gelijk. U hebt er uw hoofd voor over. U hebt er werkelijk uw hoofd voor over om mij te kunnen zien. Ik ben nog nooit onthoofd. Van de waarde van deze prijs ben ik dus nog niet helemaal doordrongen. Maar waarom kijkt u mij niet aan, Signore de Busbeck? Waarom kijkt u mij niet aan? U gaat uw hoofd toch niet zomaar prijsgeven? Ik ben verlegen, donia Isabella. Oh, verlegen? Oh. U bent de eerste buitenlander die het is gelukt mij alleen te ontmoeten. Er is hier geen gezelschapsdame, geen leermeester, geen saaie monnik die ons gezelschap houdt. En u zegt. U zegt dat u verlegen bent. Oh. Ah, ik uh, geloof dat ik toch wat hoofdpijn heb. Wilt u me helpen? U zei daar net iets over geneeskrachtige kruiden. Ik ben geen dokter, Tanja Isabella. En u hebt ook geen kruiden bij u? Om mijn hoofd mee te breten. Een paar blaadjes heb ik inderdaad bij me, maar, maar ik weet niet of ze uw hoofdpijn zullen verdrijven. Ik heb helemaal geen hoofdpijn. Waarom wilt u dan dat ik uw hoofd pet? Ik begrijp er helemaal niets van. U bent verliefd op me. Uh, Donje Isabella, u mag niet kwaad worden. Ik ben hier op verzoek van een vriend, Willem Kwakobeen. Hij heeft u één keer gezien. Kwakelbeen, vervelende naam. Waarom riskeert u uw hoofd voor een vriend? Was die vriend zelf niet moedig genoeg om hier naartoe te komen? Willem Kwakelbeen, heer... Ik heb er helemaal geen zin in om met u te praten over een of andere Willem Kwakelbeen. Waarom kijkt u me niet aan, signor de Busbeck. Ik weet niet. Waarom wilt u dat ik u aankijk? Oh, je lijkt helemaal niet op een Spanjaard. En je bent een beetje somber gekleed, dat is jammer. Donja Isabella, Willem Kwakelbeen zou je graag... Het kan me niet schelen wat Willem Kwakrodeen graag wil. U bent toch een edelman? Waarom hebt u mijn hand nog niet gekust? Donje Isabella, ik, ik... Wat ben jij voor iemand? Ik ben een zoon van Kiesland II, geboren in 1522. Ik studeer in Leuven talen- en plantenkunde. Ik hou... Ik hou alleen van bloemen en planten. Van bloemen en planten? Je bent onschuldig. Onschuldig? Ik begrijp... Weet je, we zijn allebei nog onschuldig. Ik kom dat mijn vader een streng Spaans edelman is. En jij, omdat je van bloemen en planten houdt. Kijk me aan, Luigi lang. Ik ben hier niet gekomen om... Ik ben hier gekomen om het woord te doen voor Willem Kwakelbeen. Vind je dat nog steeds belangrijk? Ik zou een slechte vriend zijn. Oh, vriend, dokter, vergeet het nou maar. Ik ben Dona Isabella... En jij bent Ogier Ghislain de Bustec. Ah, eindelijk kijk je me aan. Je ogen vertellen me dat... Op welke bloem vind je me lijken? Op welke bloem? Je kijkt me aan alsof je echt gaat onderzoeken... of ik op de een of andere idiote bloem lijk. Natuurlijk lijk ik daar niet op. Daar gaat het nou niet om. U bent mooi. Een Spanjaard zou het wel weten. Die zou zeggen, u bent als een roos in het maanlicht. Wat zei je eigenlijk... Ik zei, u bent mooi. Waarom, waarom huilt u opeens? De eerste keer. Het is allemaal zo verschrikkelijk. Het is onmogelijk. Mijn vader zal me nooit toestaan met een of andere Vlaamse edelman te trouwen. Te trouwen? Dit is alles, Roger Gisla. Straks komt de kapitein u halen. Ik hou van u. Een half uur mogen we elkaar zien. Dat is te weinig, vindt u niet? Het is niet veel, maar toch... Het is meer dan niets. Je zult aan me denken, Oje Beloof me dat. Aan een ongelukkige Spaanse edelvrouw. Die met stijf kapsel en met gesloten gezicht haar vader op zijn reizen vergezeld. Die moet knielen voor koningen. Die geheimzinnig en betoverend moet glimlachen tegen afschuwelijke raadslieden. Ik, ik zal een bloem voor u, die nog geen naam heeft, en hem naar u noemen. Het is allemaal verdrietig, Oje Ik hou van u. Donia Isabella. Voor de rest van mijn leven. Het is allemaal heel erg verdrietig. Ik wil niet dat u binnenkomt, kapitein. Heeft dokter Lambertus uw hoofdpijn verdreven, Dona Isabella? Hij heeft me juist hoofdpijn bezorgd. Wat zegt u? Ik zei niets tegen u, kapitein. Dokter Lambertus heeft voortreffelijk zijn plicht gedaan. U hoe zou u dat kunnen zien, kapitein? Stekelvarkens zien alleen tranen bij andere stekelvarkens. Als ze een paard zien briesen, denken ze dat er onweer komt. Ik ben geen stekelvarken, Donja Isabella. Daar hoeft u niet trots op te zijn. Wilt u mij maar volgen, dokter? Natuurlijk, natuurlijk. Vaarwel, Donja Isabella. Vaarwel? Dokter, uw naam ben ik vergeten. Vaarwel. Oh, well. No. <laughs> Doña Isabella Wie is dat, hè? Wie is Doña Isabella? Een van de hooghartige Spaanse jongvrouwen Naast wie zelfs een standbeeld een leven indruk maakt ja. euh, Een mooie vriend ben je overigens, zo'n Jake Dat moet ik zeggen, hè? Wat sta je nu voor je uit? Is er iets? Je bent verliefd Ik heb het aan jou doorgegeven. gegeven Wat? Ha, geef deze sombere jongen snel een glas hè? En niet dat zure brouwselen je de boeren doormaakt en je pieperbloed hè? Vooruit, snel man! Hoe vind je Brechtje? O, je hè? Wat zeg je van er, hè? Vooruit, meisje, doe je mond eens op en kies je woorden met zorg, hè? Dat hoeft geen poëzie te zijn, maar deze meneer houdt niet van grove taal. Is meneer verliefd op een Vlaamse? Zie je wat dit is, als je giezen en Een Vlaamse vrouw met handen die je niet alleen stevig kunnen beetpakken. Maar die ook weten wat het is om te werken. Die een stuk ijzer kunnen buigen. Maar die ook met een oneindige tederheid een kindje kunnen verluien. Ze ruikt naar hooi, naar graan. En ze ruikt naar de modderige rivieren die door het heerlijke land stroomt. Wat zegt de dame, meneer Kwakelbeen, waar ruik ik naar? Beleefd is ook nog, hoor je dat, meneer Wanneer kwakelbeen? <laughs> Meisje, jij mag Willem tegen me zeggen, hoor. Mij gewoon bij mijn voornaam noemen. <laughs> Ach hoor, ziggies, hè? Kijk naar haar blauwe ogen. Ze zijn niet alleen eerlijk, maar ze zijn vooral gewoon. Geen hooghartige, koude kijkers wachten de wijze lessen van latijnsprekende leraren verborgen liggen. Spreek jij Latijn, Brechtje. Huh? Als u me beledigen wil, waarom zou ik Latijn spreken. Wie heeft daar wat aan? Je hebt gelijk. De varkens en koeien alleen verstaan Vlaams. Of Frans. Het ligt er natuurlijk aan uit welke streek ze komen. Kan jij schrijven, lieve Brechtje? Ah, je, je zou er dood van worden. Uh, jij bent verschrikkelijk zwijgzaam, Mosek Isla. Waarom zeg je niet, hè? Huh? Bart, Bart, kom hier. Twee glazen wijn en een half glas voor deze dame. Kom voor mij maar een half glas. U bent niet gezellig. Ah. Hier zijn we voor Gaboros in Hè? Wat zijn we tenslotte? De net geklede boeren. Zo'n vrouw, dat is het. Oh. Allerbeminnelijkste vrouw Brechtje. Mag ik uw hand kussen? Oh. Meneer houdt me voor de gek. Meneer houdt van je. En jij bent gek. Waarom zegt die meneer helemaal niks? Is ze zo geleerd? Ach, deze heer is verliefd en op het ogenblik dus ver van geleerd. Niet waar, Roger Isle? Jij maakt mij niet wijs dat je nu aan planten en bloemetjes denkt. <lacht> Donja Isabella. En jij zou het verhaal van je leven gaan schrijven. O, J. een ijdele onderneming, zeg nu zelf. In dat verhaal zou de ontmoeting met Donja Isabella helemaal verdrinken. En dat, dat zou niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. Hoe stipt u je ook aan de feiten zou houden er was niets aan te doen. Je was een bescheiden edelman... met bruikbare hersens... voorbestemd om een diplomaat te worden. Jaren later... toen Philip II zijn vader, keizer Karel... al had opgevolgd... ontmoette je Donja Isabella weer. Nu in het bijzijn van haar vader. Iemand had Don Pedro gewezen... op jouw kwaliteiten. En zo gebeurde het... Dat hij je ontbood. Als je Gislain de Busbeck, nietwaar? Ik dank u voor de haast waarmee u naar mij bent toegekomen. Don Pedro. Uit uw brief meen ik op te merken dat er met de opdracht die u mij wilt verstrekken enige is. Ik zal u geen opdracht verstrekken, heer Hose. Ik handel op verzoek van koning Ferdinand van Oostenrijk. U moet zo snel als mogelijk naar Wenen gaan en bij de koning uw opwachting maken. Hij zal u dan verder inlichten. Ik wil u vragen vanavond mijn gast te zijn. Danja Isabelle, mijn dochter, zal ons gezelschap houden. Ze heeft bijzonder veel belangstelling voor de wetenschappen... Die u hebt bestudeerd. Hoe maakt u het, Dona Isabella? Hoe maakt u het, signor de Busberg? Ik heb veel over uw schoonheid gehoord. Mijn dochter, heren Alzee, kijkt nooit in een spiegel. De schoonheid van een vrouw is een beschilderd beeld, dat alleen in de geest van mannen een plaats vindt. gebouw bestaat er vier doelmatige zijden. We plaatsen er een dak op om ons te beschermen tegen de regen. Dat is misschien schoonheid. Uw dochter, Don Pedro, is geen beschilderd beeld. Nog vind ik haar op een doelmatige bouw lijken. En ik vrees dat wij van elkaar verschillen, heer Rosé. Ik wil u voorstellen alleen over het nut en de diepte van de wetenschappen te praten. U ziet er vermoeid uit, signor de Busbeck. Vermoeid? Misschien wilt u ze enkele uur terugtrekken. Met mijn bediende zul u een kamer wijzen... En een warm bad voor u gereed maken. De, de reis naar Wenen, Don Pedro, is lang. Ik wilde meteen vertrekken. U bent vanavond niet onze gast? Ik wilde koning koningin Ferdinand niet te lang op me laten wachten. Dat voornemen strekt u tot eer, signor de Busbeck. Spijt ons. Ik groet u beiden. signor de Busbeck? Wat wil u hier al zee nog zeggen? Dan jij Ik wilde hem een goede reis wensen. Dank u, Donnie Isabella. De koning zal u verder inlichten. U wacht een verre reis, signor de Busbeck. God zijn met u. Wat is je leven, Roger isla. Wat wil dat zeggen, die ijdele zin? Ik ben Auger Ghislain de Busbeck. En dan het eindeloze relaas van alles wat je hebt meegemaakt. Maar wat niet is gebeurd, daar zal je het natuurlijk niet over hebben. Dona Isabella. Ach, je bent nu te oud om nog bedroefd te kunnen zijn. <lacht> Je werd ontvangen door koning Ferdinand. Het was een beetje officieus. Hij zat aan tafel en met een kippenboutje wc naar de stoel waar je mocht gaan zitten. <laughs> Laat ik er niet van blikken, Vlaming. Een koning moet ook als hij eet, naar Zakenbong. De koning eet zoveel, omdat hij denkt dat hij de vrouw van wordt. <laughs> en een dikke man zit vanzelf op zijn knieën om te kunnen bidden. Leg niet op mijn naar, Vlaming. Hij is al oud en zijn grapjes zijn nog veel ouder. Ik stuur hem niet weg omdat ik een sentimenteel man ben. En daarbij heeft zoveel mensen belachelijk gemaakt... ...dat hem buiten dit paleis waarschijnlijk niet meer goed zou wachten. Ah, de Vlaming heeft toch niets gezegd. Hij heeft gelijk. Wie, wie heeft ah, in deze tijd zijn tong afgegaan. Op... Majesteit, Don Pedro heeft mij verteld dat u mij wilde vereren met een opdracht. Don Pedro praat te veel. De koning, de koning geeft nooit opdrachten. De koning besluit nooit iets. De koning kan niet denken. <laughs> een lang leven de koning! Ha, ha. Doe jij er maar het woord voor mij, Rodolfo? Vertel deze Vlaming wat van hem wordt verwacht. Bestaat u hard het leer? Kunnen uw binnen sneller lopen dan de poten van een ezel? Zien uw ogen meer van die van de koning der aarde? Is uw zwaard scherper dan de nagels van een heks? Wat moet ik hierop zeggen, majesteit? <laughs> De koning is uw raad van dit. Het volk behoort de koning niet omgekeerd. De burgers zijn alleen maar vlooien die zijn huid prikken. Val de koning nooit lastig met vaar. Hoe wist je goed er goed dit kuikentje op. Dat smaakt me iets te bitter. En zodoende zullen we even van jouw lieflijke stem zijn verlost. Zijn mond legt me groot genoeg om dit kuikentje in één hap naar binnen te werken. <tie> Als ik uw diensten niet op andere wijze zou kunnen gebruiken... dan zou ik u tot mijn hoofd maar... <lacht> ja, men heeft u geprezen, Neuseges, ladenbues Dat Betreurt die toch? Men heeft u geprezen. En daarom ga ik u als mijn gezant naar Turkije sturen. Naar Turkije? De sultan van Turkije, Soliman de Grote, is een zeer ondernemend man. Meneer Philips mag zich bezorgd. En om eerlijk te zijn... Ik ook. Drie zwarte monniken hebben Philips gezegd... een hongerige vogel wil uw hart opeten. Nou, ik ken maar dit suikentje op, Rodolfo. Voet je iets voor deze opdracht? Als jij iets aan uw bek? Het antwoord nee zal de bijl zijn die uw nek kust. Zijg, Rodolfo. Of wat laat je drie dagen opsluiten met dertig filosofische werken... die je maar naar de houten eigen woorden moet navertellen. Nou, voelt u iets voor deze opdracht... Ik wil zijn majesteit graag van dienst zijn. U trekt naar Turkije. De grenzen van dat rijk zult u gauw bereikt hebben. Want die ijverige Soliman heeft Hongarije veroverd. U vertelt Soliman iets over mijnheer Philips, over die bekwame soldaten. En u vertelt hem dat ik hem wenig graag ongestoord mijn maaltijden wil nuttigen. Ik probeer hem duidelijk te maken dat het hem niet zou lukken Europa te veroveren. Noem wat voor overhuis, die het ook niet is gelukt. Probeer enkele steden van hem terug te krijgen. Mijn minister zullen u vertellen welke, want ik ben erg slecht in namen. Maar u moet hem vooral in de praat houden. zodat ik intussen mijn legers wat kan versterken. Alleen u maakt geen erg spraakzame indruk. Ik begrijp de opdracht, majesteit. Een raadsel, uw ...een kans om uw domheid te tonen... ...want de koning heeft niet graag slimme Waarom ben jij deze Vlaming... ...een van je flauwe raadsels opge... Wie is een slaaf van Soliman... ...in mijn nachtmerk? Rodolfo, kom eens hier. Rodolfo, kom hier. Ik, ik ben hier al koning... Majesteit, heer Ferdinand, de allergrootste... Wie is er in jouw nachtmerries, een slaaf van Soliman? Een man met alleen een hemd aan. En op wie lijkt die man met alleen een hemd aan? Ik herken hem niet. Hij wuift minzaam om zich heen. Jij wilt toch niet zeggen dat ik dat ben? Majesteit. Ik droom nooit over koningen. Dat kan ik niet betalen! U hebt het begrepen, hoor, zitjes, Ladebusbek? Ik wil u nog vragen of u het goed vindt dat ik een vriend vraag mij op die reis te vergezellen: Willem Kwakelbeen. Hij is dokter. Neem met je mee, wie wilt. Ik hoop je ooit terug te zien. Maar eet toch, mijn beste meneer Busbek! Eet toch! Hier een duifje! Verrukkelijk! Een boer zegt tegen zijn vrouw. Het is vandaag mooi wereld te oogsten. Een minister vangt het op en zegt het tegen de koning. De koning gaat op het balkon staan en roept tegen het volk. Geliefd volk, het is vandaag prachtig wereld te oogsten. <lacht> Wat gebeurt er toch allemaal in dat stille ondergrondelijke hoofd van jou, Roger Gislain? Maar denk je toch altijd aan? Denk je wel? Ik begin eraan te twijfelen. Heb je me daarom meegenomen? Om voortdurend mijn gekletst naast je te hebben. Nou, ik voel er niets voor jou nar te zijn. Zo lollig ben ik trouwens niet. Vroeger, hè. Ja, ik kon er nog wel eens een grapje af. Nu ben ik ouder geworden en wat heb ik gedaan... Dokter Kwakelbeen. Boeren met steenpuisten en nu Turken met steenpuisten. De aarde is rond. Wist je dat? Als je steeds maar doorloopt, doorgaat, kom je uiteindelijk weer bij hetzelfde punt uit. <lacht> ha, ha, ha, ha, ha. Ik vind het zo leuk wat ik zeg. Dat is gemakkelijk hoor. Ha, ha, ha, ha. Meneer moet erom lachen. Meneer denkt zo op zijn eigen wijze over dat ding. Wekenlang reizen we nu al. Het enige wat ik kan doen is mezelf met een stuk oud brood op de kop slaan. Maar zeg dan toch oh, wat, man. Ik luister graag naar je kwakelbeen. Ik luister graag naar je kwakelbeen. Je wil praten, hè? Wie zegt dat? Als de domste monnik uit Spanje naast me zou rijden, zou ik ook tegen hem praten. Brave kwakelbeen. Ik noem me niet als... braaf, kamergeleerde met je dunne baard. Je noem me niet braaf. Je laat me niet uitpraten. Je geeft me niet de kans iets terug te zeggen. Ik wil je iets zeggen? Het is niet waar. Waar is de bliksem, de donderslag om dit te bekronen? Je zei daarnet dat de aarde rond was. Dat je uiteindelijk weer bij hetzelfde punt uitkomt. Ja, ja, ja, maar nu ga je herhalen wat ik heb gezegd. Nu moet ik gaan luisteren naar mijn eigen onzin. Dat is de bedoeling niet, Ozeziestel. Ik wil iets nieuws horen. Anders kan ik net zo goed naar een eigen gaan. Stil, zwijg. De reis zelf, dat is het belangrijkste. En dat had je me willen zeggen. Boom, uit, stilte. En dan kan ik kan weer beginnen met kletsen. Ik ben weer terug bij mezelf. Yusuf, Yusuf! Hoe lang nog naar Constantinopel? Nog drie dagen reizen. Misschien vier. Het kan ook nog vijf dagen duren. Dit is toch Turkije, hè? Dat weet je toch helemaal zeker, neem ik aan? Uw ogen hebben het u juist verteld. Ach, zuur niet, man. Mijn ogen hebben me helemaal niets verteld. Turkije. Je ziet er net uit als alle andere landen. gras en slechte wegen. Waar is dat land met vreemde varens, met witte steden, met zoete muziek... ...waar ik zo vaak van droom? Om naar uw dromen te reizen, heer, hebt u een paard met vleugels nodig. Heb jij zo'n paard voor mij? Wanneer u voor mij een ezer met vleugels hebt. Dat hmm. is niet zo'n gek antwoord, vind je niet, Orger? Deze man overtreft ons in wijsheid. Hmm. Er is ook niet zoveel voor nodig. Mijn hersens zijn langzaam even bot geworden als mijn zwaard. Wil jouw meester Soliman Europa veroveren, Youssef? Soliman de Grote heeft mij tien goudstukken gegeven in plaats van twintig. Wie te veel goud in zijn zak heeft, is te zwaar voor een paard. Hij zal Turkije niet verlaten. En verder, Solimans zorgen zijn op het ogenblik groter dan zijn rijk. Mustafa, zijn teruggekeerde zoon, bereidt een opstand voor. Mustafa? Die is toch al lang dood? Ah, maar hij is teruggekeerd. Hij verzamelt nu overal mannen om een leger bij elkaar te krijgen. Soliman, Soliman, uw zoon is alleen. En als een zoon alleen is, grote Soliman, dan heeft de vader geen spiegelbeeld meer. Een leuk volk, O.G. Vind je jezelf niet? Kijk eens naar deze man met zijn verweerde gezicht. Hij weet waar hij het over heeft. Met een slimheid die gevangen zit in zijn eigen beurs. De vroeger waren voor een gelukkig en niet door het geweten belaagd leven. Mustafa. Ik begrijp er niet veel van. Aanvallen, we zullen het wel merken. Wakker. Hoe je die zin? Vooruit. Word wakker, man. Als je in de lucht slaapt, moet je nooit je oog helemaal dicht doen. Word wakker. Wat is dat? Wie is het? Kwakelbeen. Niemand minder dan kwakelbeen. Ik heb het onbehaaglijke gevoel, je. Je Yusuf al wakker gemaakt. Dat zou ik best willen. Maar Yusuf is verdwenen. Verdwenen, Spoorloos. Ja, verontrust mij ook. Ik zie, u bent allebei wakker. Huh? Waar ben je? Wat is er? Oh, oh sta je daar? Waarom maak je ons zo, zo schrikken midden in de nacht, Yusuf? Waarom slaap je niet? Er zijn uren dat een man niet slaapt. Ga maar weer liggen, Yusuf. Het is nog nacht. We kunnen nog uren slapen. De grote Soliman heeft mij tien goudstukken gegeven om u veilig naar zijn hof te brengen. Maar ik ben nu geen dienaar meer van Soliman. En het is dus zo, alles zal het met mij eens zijn, dat ik u niet meer hoef te gehoorzamen. Wiens dienaar ben je nu dan? Van mij, nee, vreemdeling. Heer Mustafa heeft mij Twintig goudstukken gegeven. Een rivier stroomt liever uit in de zee dan in een meer. Wat wilt u van ons, heer Mustafa? Of wie u ook bent? Twijfelt u aan mijn naam, vreemdeling? Ik ben een gezant van koning Ferdinand van Oostenrijk. Voor ik hier naartoe ging, heb ik me op de hoogte gesteld van de geschiedenis van uw land. Mustafa is al lang dood. Hij staat hier voor u, vreemdeling. U wilt uw vader de troon afnemen. Hm, welke zoon wil dat niet? Waarom bestrijdt u uw vader? Hij heeft mij beledigd. Mijn vader beledigt zijn zoon al wanneer hij hem vertelt dat hij wijzer is, wanneer hij hem vertelt dat hij ouder is. Ja, zelfs al wanneer hij hem vertelt dat hij blij is dat zijn zoon zoveel om hem Weet u zeker dat u uw vader u werkelijk heeft beledigd? Roger, hou op. Hou op. Ik gedraag je alsof je een, een of andere albollige oom bent van deze heer. Vergeeft u hem, heer? Deze man heeft te veel in tochtige kamers dikke boeken zitten lezen. Hij weet hoe lang het lopen is naar de maan, zonder ooit van planten zijn die tocht zelf te ondernemen. Misschien kan ik hem gebruiken. Het spijt me. Ik ben op weg naar het hof van uw vader. Wilt u zich niet bij mij aansluiten? Zelfs al zou ik het eens zijn met uw strijd, dan zou ik dat nog niet kunnen doen. Dan moet ik u tot mijn spijt gevangen nemen. Misschien wil mijn vader een losprijs voor u betalen. Heer Mustafa, hoewel ik sympathie heb voor uw ondernemingsgeest... ...voel ik er niets voor om uw gevangenen te zijn. Er zal u niets gebeuren. Wij willen graag enkele dagen uw gast zijn. O, oh, En ook deze heer heeft daar geen bezwaar tegen. Wees u blij met zijn aanwezigheid. S'avonds tegen het vallen van de duisternis... ...kan hij prachtige verhalen vertellen. U bent mijn gast, het is mij hetzelfde. Uw paarden zullen goed verzorgd worden... Wees zo goed en overhandig mij uw degens. Nog nooit heb ik iemand mijn degen overhandigd. Laat dat u niet weerhouden. Mijn nieuwe vriend Youssef zal u niet uit het oog verliezen. Slaap wel, vreemdelingen. Waarom, Ove? Waarom heb je u zo gewillig gevangen laten nemen? Omdat ik een vermoeden heb. Wat voor een vermoeden? Daar spreek ik liever nog niet over, waar ik er zeker van ben. Mm -hmm. Je behandelt als een klein kind. Ja, vader. Nee, vader. En ja, jij maar ze zwijgen en wijs voor je heen kijken. Die Mustafa. Hij ligt me wel. Iemand die gelooft in een bestemming. Dat maakt me altijd jaloers. Een illusie. Sinds ik jou ken heb ik nachtmerries. Wel te rusten, Roger. Wel te rusten, kwakelbeen. Het gaat er niet om dat jullie zwaarden glimmen. Het gaat er niet om dat jullie jezelf vadsig zien zitten in zachte kussens: met gouden ringen om de vingers, met een diamant. ...in plaats van de navel. Maar het gaat om de verloren heer van Mustafa... ...de door zijn vader een verbannen zoon... ...die jullie allemaal al doodwaanden. Mustafa is teruggekeerd. Solimans knieën beven. Dikke viziers zitten op zijn kisten met goud en edelstenen. De sloten van die kisten zullen verbroken worden. Mustafa zal jullie voorgaan. Hij vraagt zullen jullie hem in de wind van zijn zwaard te volgen. Ik ben teruggekeerd. Ik zal de zon in stukken slaan tot honderden, nee, tot duizenden houtstukken voor mijn volk. Leeuwen Mustafa! Leeuwen Mustafa! Mustafa! Mustafa! Mustafa. Wat wilt u, vreemdeling? Deze bloem. Ik heb hem net geplukt. Kunt u mij de naam ervan vertellen? Wij kennen hem in het Westen niet. Wat? Ja? Wat is een tulp? Een tulp. Bijzonder fraai, moet ik zeggen. Een eenvoudige schoonheid, ontdaan van iedere ijdelheid. Ik ben benieuwd. Waar bent u benieuwd naar, vriendeling? Ik ben benieuwd of hij in het vochtige Westen zal kunnen bloeien. Bloemen bloeien overal. Gelooft u? Terwijl ik sprak, gaat u alleen belangstelling de voor deze onnozele bloem. Het is mijn oorlog niet, heer Mustafa. En als goed Europeaan ben ik dus nooit neutraal. Alleen neutraliteit is erg slaapverwekkend. U kunt in vrede gaan, vreemdeling. Morgen trek ik met mijn troepen naar Constantinopel. U kunt u mijn vader geen inlichtingen meer geven die hij niet mag horen. Moet ik hem nog iets uit uw naam zeggen? Zeg hem. Zeg hem dat zijn zoon Mustafa zijn hand kust alvorens hij zijn zwaar trekt. Men heeft mij verteld, wijde gezant dat het in het westen veel regent, dat de wegen er modderig zijn, dat de woorden er even zwaar zijn als klei, Denkt u dat ik wil dat mijn zwaard roestig wordt? Zeg aan uw koning, waarde gezant, dat Soliman alleen aan Europa denkt als hij een bad neemt. Ja. Zeg uw koning dat Soliman zijn laarzen niet wil bevuilen met de Europese modder. Mijn voorvader, man uit het westen, waren kozakken. Ik heb de soldaten van Soliman geleerd op hun paard. De sultane is een Russin, weinige Zand. Ze heeft mij verteld dat één Russ tien soldaten uit het westen kan omblazen. <lacht> is uw land werkelijk zo gemakkelijk te veroveren? Ja, als we niet bang waren verkouden te worden, dan hadden we al lang op uw meesters troon gezeten. <lacht> het is nu uw troon die wordt belaagd, sultan Solomon. Mustafa heeft zijn legers van Constantinopel verzameld. Mustafa is dood, naar de pesten. Oh. De sultana, de, de sultana heeft mij nooit verteld dat ze in het Westen zoveel gevoel voor humor hebben. Mustafa, welke onnozele Turkse boer heeft u beetgenomen? Voor hoeveel geld hebt u uw baantje gekocht? Muziek, zwijg! Hoe waagt u het? hier in het heilige vertrek de naam van mijn ontrouwe zoon te noemen. Hem die ik lief had, voor wie in mijn ogen een tieren vlam branden, waaraan hij zich kon warmen. Hij die mij beledigde. Hoe wacht u het, gezant? Mustafa wacht met een sterke leger bij de poort van Constantinopel. Dat is de waarheid. Zijn tong moet goed bekeken worden. Mustafa was niet mijn zoon, man uit het westen. Hij zei tegen mij, u bent de moeder van drie geiten die op de sultan lijden. <lacht> Mustafa heeft mijn kinderen beledigd. Wie zijn naam noemt zal zijn verdere leven in een geitenkooi moeten doorbrengen. Uh, geit uit het westen. Ik zal, omdat ik geen lange brieven van koning Ferdinand wil lezen, u niet gevangen nemen. Maar alstublieft noemt u de naam van mijn zoon niet meer. Ik wilde u, Sultan Soliman, mijn diensten aanbieden. Ik wilde naar Mustafa gaan en hem vragen naar u toe te komen en u om vergeving te vragen. Mustafa, Mustafa, ik vergeef je. Ik zal je soldaten overladen met goud. Ik zal ook u belonen, gezant, wanneer u het gedoofde licht in het hart van mijn zoon, die ik nog altijd lief heb, weer kunt ontsteken. Gaat u naar hem toe, zo gauw mogelijk. En telt u wanneer u in zijn kamp bent, even zijn soldaten. Ik zal hem, wanneer hij ons weer trouw heeft gezworen, behandelen als was hij mijn eigen zoon. En toen ging je op weg naar het kamp van Mustafa. Dat tochtje, het is fel belicht in je herinnering. Want toen, brave oude Augier, toen verkeerde je tussen dood en leven. Waar dacht je aan daar op dat paard? Je dacht, het zou jammer zijn wanneer ik niet in staat gesteld zou worden... ...die onbekende bloem naar het westen te brengen. Haha, <laughs> Mustafa ontving je zeer vriendelijk. Ik had niet gedacht dat wij elkaar zo snel zouden weerzien, vreemdeling... U hebt een moedig leger, heer Mustafa, maar het leger van uw vader, Soliman, is veel en veel groter. Droomt u nooit van een roemrijke dood, vreemdeling? U bent te jong. Ik ben ouder dan ik eruit zie, vreemdeling. Zo oud als Mustafa? U gelooft mij nog steeds niet. Mustafa is nog slechts een legende. Mustafa kwam in opstand tegen zijn vader, die hem had verbannen omdat Roxolana de sultan had opgestookt. De Janitsaren wisten Mustafa te vinden en doden hem. Ik leef, vreemdeling. Sultan Soliman heeft het lijk van zijn eerste zoon nooit gezien. Soliman wil zijn zoon omarmen en hem vergeven. Daarom ben ik hier gekomen. Om u te vragen of u hem ongewapend tegemoet wilt treden. Ongewapend? En denkt u, vreemdeling, dat hij mij zal sparen? Hij zal Mustafa. Niet sparen. Maar hij zal zijn zoon Zet, omarmen en hem vergeven. Want Zet is een zoon van Roxolana en dus onschendbaar. Wie heeft u gezegd dat ik Zet ben? U bent Zet. Ik weerleg het niet, vreemdeling. En ik beaam het niet. Wil dat zeggen dat u mij op Oosterse wijze gelijk geeft? Heer Bayazet. U zult de strijd verliezen. Op het slagveld zal men u herkennen en er zal niet getreurd worden om een leugenaar. U hebt mij ontmaskerd, vreemdeling. Ik ben Bayazet, de tweede zoon van Roxolana. Gedoemd tot een zinloos leven. Mijn oudste broer Selim zal mijn vader opvolgen. Mijn mannen zullen Bayazet niet volgen, maar wel Mustafa. Vertelt u mij, wat moet ik doen? U moet uw lot aanvaren. De tweede zoon. Dat is de naam die u uzelf geeft. Maar u bent Bayazet. Maar als ik Bayazet ben, dan moet ik mijn vader om vergeving vragen. Het zou moediger zijn dan de oorlog die u van plan bent. Zwijg, vreemdeling. Probeert u niet mij te bewerken. Wanneer u voor uw vader buigt, zult u uzelf hebben overwonnen. Ik zal gaan, vreemdeling. Niet omdat uw gepreek mij aanstaat, maar omdat uw bleke gepraat de waarheid bevat. Ik wil u mijn verdere leven niet meer ontmoeten. Ik ben uw geweten niet. Laten we gaan. Toen niet, Togier, toen je die waardige zoon zag staan met een trotse eenzaamheid, wachten tot zijn vader met teken zal geven naderbij te komen. Wij die stand wilden oprichten voor overwinnaars, wij weten niet dat een groot verliezer onaantastbaar is. erbij, ontrouwe zoon, gekort arend, blijf hij niet staan, waar is jouw moed gebleven, die mijn nachtmerries rood kleurde, Mustafa, Mustafa, wij kunnen je niet meer helpen, zie de tranen in mijn ogen, ik wilde jouw dood niet, kom hier en omarm mij voor het laatst. Kijk naar je vader, Mustafa, zijn ogen zijn verblind, hij droomt over de tijd dat je nog zijn hand vasthield. Mustafa, mijn verdriet is groter dan de oceaan, mijn smart is heter dan de zon. Maar dit is Mustafa niet, dit is Bayazet, mijn bleke zoon, die nog geen baard heeft. Mustafa niet? Wat kan ik nu nog met mijn smaak doen? Bajazet, vertel eens, wat is er precies? Waarom ben jij Mustafa niet? De stem van de sultan doet hem pijn. Kijk in zijn ogen, Soliman. Hij probeert de legende van Mustafa te vernietigen. Hij is een trouw zoon... Kom hier, Bayazet, omhels je moeder. Jij listige slang, jij vogel met geruisloze vleugels. Hoe heb jij het gewaagd je vader te belagen? Wat is een sultan? Wat is een sultan? Voor hem een leger glimlachen, achter hem de pijlen van het raad. Wie is eenzamer dan een heerser? Spreek, Bayazet. Vertel alles. Ik zal luisteren met oren die doof zijn geworden voor geluk. Dwayazep, zie de goedheid van de Sultan. Hij heeft u nu al vergeven. Heer Sultan, mijn stem was al bijna het woord liefde vergeten. Ik heb mijn leger de rug toegekeerd, niet omdat ik bang was geworden, maar omdat de spiegel van mijn geweten mij mijzelf liet zien, de tweede zoon van Sultan Soliman. Mijn zwaard zal alleen u nog dienen. Omhelz me, dierbare opstandeling. Er bestaat geen mens meer op deze wereld die mij zou kunnen vertellen dat Bayazet zijn vader niet trouw is. Weg naar huis. Hm. Met blote voeten bij de open haard. Daar hoef ik tenminste alleen nog maar naar mijn eigen gezwijg te luisteren. Wat ga jij doen, Roger? Ik ga terug naar Boesbeck. Ik ga niet met je mee. Ik wil met liefde aan je denken, maar niet humeurig naast je zitten. <laughs> ik geloof trouwens niet dat ik zo'n goed tuinman zou zijn. En wat neem ik mee uit dit land? Een verbrand hoofd. Vol zware, sombere gedachten. Ja, ja, ja, daar kan jij mooi om lachen. Jij sluit je ogen en denkt aan Dona Isabella. Je komt er met een kopje af, maar ik... Ik verlang naar beweging. Naar kleuren. Als ik in een lege kamer sta, hè, dan wil ik mijn degen trekken... om te vechten tegen de idioot die ik zelf ben. Hm. Wat neem jij mee? Een mandje met bollen. Een mandje met bollen. Wat maakt jou geluk met de bedroefd? Wat zijn het voor bollen? Tulpenbollen. Ik ga proberen of ze in mijn tuin willen groeien. Tulpenbollen. Daar zullen ze thuis blij mee zijn. Hebben we zelf soms niet genoeg bloemen? Daar gaat het niet om, kwakelbeem. Dat is niet belangrijk. Ik, eh, ik ga je hier verlaten, Roger Gislain. Ik sla deze weg in. Mocht ik in de buurt van Boesbek komen, wie weet, zoek ik je dan op. Maar één ding, hè? ga dan alsjeblieft niet over bloemen zeuren. Ja, ik zou er aan denken, kwakelbeen. Werkelijk. Ik, euh, Ik weet niet wat ik zeggen moet. Ik geloof dat je langzamerhand alles wel hebt gezegd. <laughs> nu word je eindelijk geestig. Nu ik afscheid van je moet nemen. Vaarwel. Wijze geleerde, Orgé Guisnane de Busbeck. Ik slaap tegenwoordig slecht, dus ik zal nog wel eens een keer aan je denken. Vaarwel, kwakelbeen. Ik zal nog vaak naar je luisteren. Ook als je er niet bent. Nou, het weer is al huilerig genoeg. Pas er voorop dat je zelf niet in een plant verandert. Ach, wat vergeet het maar. Het ga je goed. Willem Kwakkelbeen. De kaars is op, Ogier. <laughs> Ik zou daar maar geen symboliek in ontdekken. Ik ben Ogier Gisland de Busbeck. Een dwaze zin. Morgen moet je vroeg op. ...om te kijken hoe de tulpen erbij staan. Het verhaal van je leven... ...wat zal het de mensen kunnen schelen? Ze zullen Donja Isabella niet met jouw ogen zien. Ze zullen de moed van Bayazet niet ontdekken. En ze zullen Willem Kwakelbeen... ...niet in de regen zien wegrijden. En daar, beste Ogier... Daar gaat het toch eigenlijk om. U hebt geluisterd naar... Auger Quislin, een oorspel geschreven door Peter van Gestel. De rol van Auger Quislin als jongeman werd gespeeld door de Liepen van der Velde. Auger Quislin als oudere man, Bam Heskes. Kwakelbeen, zijn vriend, Jeroen Crabé. Doña Isabella, zijn grote liefde, Els Buitendijk. François Folletta. Pieter, Martin Simonis. Erasmus, Paul van der Lek. Een Spaanse kapitein, Jos van Turenhout. Rechtje, Corrie van der Linden. Don Pedro, Willem Geringer. Koning Ferdinand, Rob Gerards. Rudolfo, een nar, Kees van Ooyen. Joesuf, Herman van Ehren. Bayazet Donald de Marcas. Soliman, Han König. Roxolana, Tine Medema. Technische verzorging, Ad van der Ven en Hans van Dijk. Regie, Johan Wolde.